Hij was maar een clown, in het wit en in het rood. Hij was maar een clown, maar nu is hij dood. Hij lachte en sprong, in het felgele licht. Maar onder die lach, zal een doevig gezicht.